Zoveel ging verloren dit jaar. Zoveel mensenlevens. Alles wat ooit in Gaza overeind stond, is weggevaagd. En wie dit in Gaza overleeft, zonder fysieke verwonding of verminking... draagt voor altijd extreme mentale littekens met zich mee. Wij aanschouwen al een jaar een aangekondigde genocide... en onze politieke leiders staan erbij en kijken ernaar. Erger nog, ze steunen deze politiek diplomatiek en materieel. Ik rouw hier, en met mij denk ik velen, ook om het verlies van vertrouwen in de rechtsstaat. Als het recht, de grondwet, de internationale rechtsorde zo makkelijk terzijde kan worden geschoven als het gaat om Gazanen, zou dat dan ook niet hier of elders in onze nabijheid kunnen gebeuren. Wellicht beschermt in mijn geval mijn witte Huiskleer en mijn bredere privilege me, maar ik durf in het huidige klimaat, waarin zelfs het opstaan tegen genocide wordt gecriminaliseerd door onze eigen politici, daar niet meer op te vertrouwen. We kijken weg. Ja, de Israël moord, dat durven we dat niet eens te zeggen. Wij zijn niet verantwoordelijk. Ja, we zijn medeplichtig.